Rond van kam met het NOS journaal. De extreemrechtse FPE heeft bij plaatselijke verkiezingen in Wenen flink gewonnen, maar minder dan opiniepeilers hadden voorspeld. De partij krijgt volgens de eerste prognoses 32% procent van de stemmen, 6,5% meer dan bij de vorige verkiezingen in de hoofdstad. Opiniepeilers dachten dat de partij flink zou groeien door onvrede onder de bevolking over de vluchtelingencrisis. De FPE werd groot onder Jurk Haider, die in 2008 verongelukte. De sociaaldemocraten behouden volgens de prognose meerderheid, ze krijgen waarschijnlijk bijna 40% procent van de stemmen. De Syrische Nationale Coalitie praat niet langer mee over een vredesregeling. De grootste oppositiegroepering in het land boycott het overleg uit woede over de luchtaanvallen die Rusland sinds kort uitvoert. Rusland bestookt net als Westerse landen doelen van IS in Syrië, maar heeft het als bondgenoot van Assad ook gemunt op andere tegenstanders van het regime. Steven Tyler, de voorman van de Amerikaanse rockband Aerosmith, is boos op Donald Trump. Hij heeft de Republikeinse presidentskandidaat opgeroepen om te stoppen met het gebruik van het nummer Dream On. Tyler overweegt juridische stappen te nemen tegen Trump als hij het nummer blijft draaien tijdens zijn campagne. Zijn advocaat stuurde een brief aan de presidentskandidaat waarin staat dat het gebruik van het nummer onterecht de indruk wekt dat Tyler de kandidatuur van Trump steunt. Kieper Maarten Stekenenburg is als vervanger van de geblesseerde Jasper Sillissen opgeroepen voor het Nederlands elftal. Eerder werd Feyenoord-doelman Kenneth Vermeerl opgeroepen. Hij vervangt Tim Krul, die voor de rest van het seizoen is uitgeschakeld vanwege een gescheurde kruisband. Oranje speelt dinsdag tegen Tsjechië. Alleen als Oranje wint en Turkije verliest van IJsland, is er nog een kans op deelname aan het EK in Frankrijk. Albanië wist zich vanavond voor het eerst te plaatsen voor de eindronde van een EK. Het weer vanavond en vannacht blijft het helder en plaatselijk kan het licht vriezen. Morgen periode met zon en een graad of 10. Dit was het NWS. Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij en beleeft jij het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. Zfm. Met. Met. met nu het laatste uur.